Vanaf dat ik kon praten, had ik een zachte G. Ik verhuisde naar het westen, en dat viel heus niet mee. Ze pesten en ze lachten, maar dat nam ik dus mooi niet. Nu zeg ik elke keer, tegen Roosje, Kim of Riet. Ik heb een zachte G, maar ook een harde L. Ook een harde L, ook een harde L. Ik heb een zachte G. Die randstadmeiden, die vonden mij wel leuk, maar als ik dan ging praten, lagen ze snel in een deuk. Dan zei ik tegen hen: Ach, die lachter gaat je wel. Want mijn G die mag dan zacht zijn, des te harder is mijn L. Ik heb een zachte G, maar ook een harde L, ook een harde L, ook een harde L. Ik heb een zachte G, maar ook een harde L, en mocht je het niet? zou sterven, treur dan niet om mij. Maar ga dan naar het zuiden en je wordt spontaan weer blij. Want een hele zachte G, ach daar is zo gek nog niet. Vooral niet met zo'n super harde L in het verschiet. Ik heb een zachte G, maar ook een harde L.